12 uur. De Radio 1 sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. Een hele goede middag. We hebben een oproep om niet bang voor de grote wereld te zijn... maar de middenin te duiken en wereldburger te worden. Nou, in ieder geval is uh, buiten aardse burger is, uh, André Kuipers. Maar hij is weer terug. We praten over de landing. Nu het nieuws met Renate Evers. Astronaut André Kuipers is terug op aarde. Rond kwart over tien landde de Soyuz capsule aan een parachute in Kazachstan. Touchdown. 3.14 en 48 seconden. A.M. Central Time. You saw the soft landing engines fire just a split second before the Soyuz uh, hit the ground. Southeast of Jezka een a bullseye touchdown... De landing is volgens schema verlopen. Ruim een uur geleden werd Kuipers uit de capsule gehaald, net als twee collega's. Toen de Nederlander voor het eerst weer te zien was, met een lach op zijn gezicht, werd in Space Expo in Noordwijk de champagne ontkurkt. De broer van André. Er zit weer een smile op zijn gezicht, hè? ondanks dat hij kortmisselijk waarschijnlijk is. Hij er dan verwacht. Ja, ja, het is eerder dan verwacht. Ik heb... ja. Ja, hij zou eigenlijk als derde eruit komen. Ja, maar ik verwacht als... het ja. door en, uh, en dan komt toch altijd als tweede eruit. <totstuk> zou te zien, uh, gaat het weer goed met hem? Maar ik voel hem wel heel slapjes eruit komen. <totstuk> toch wel, hè? Ja. We waren al even bezig geweest. Ja, en, uh, ja. Uh, de, hij eruit, dus het is eruit, uh, het is goed gegaan. De astronaut is door prins Willem-Alexander gefeliciteerd met zijn behouden terugkomst op aarde. Op Twitter schrijft Willem-Alexander, welkom veilig terug op aarde. Nederland is trots op u. Kort daarvoor had Kuipers een vrouw aan de telefoon die in Houston de landing volgde. Ook premier Rutte prijst de wat hij noemt fantastische prestatie van de astronaut. Kuipers gaat later vandaag naar de Verenigde Staten waar hij de komende weken zal herstellen. Vandaag is de Europese boycott van Iraanse olie van kracht geworden. De Europese Unie besloot begin dit jaar tot deze sanctie... en wil zo de regering in Teheran onder druk zetten... om zijn nucleaire programma stop te zetten. Brussel is bang dat Iran uranium verrijkt om een atoombom te maken. Om dezelfde reden importeert ook de VS geen Iraanse olie meer. Afgelopen maanden is de olie-export van Iran fors afgenomen. Analisten schatten dat het land door de Europese en Amerikaanse boycott... vanaf nu zo'n 40 procent minder olie uitvoert dan een jaar geleden. En dat scheelt dagelijks vele tientallen miljoenen dollars. Na het ongeluk in het voetbalstadion van FC Twente... hebben zeker tien mensen een schadevergoeding gekregen. Dat meldt het ANP. De bedragen lopen volgens het ANP in sommige gevallen op tot 20.000 euro. De helft van de 23 schadeclaims zou inmiddels zijn afgehandeld. Bij het ongeluk in het stadion Grolsvesten, bijna een jaar geleden... kwamen twee bouwvakkers om het leven en raakten 16 mensen gewond. Tijdens de bouw stortte de overkapping van een nieuw deel van het stadion in. Volgens de ANP komt de onderzoeksraad aanstaande dinsdag met een rapport... waaruit moet blijken of er sprake was van tijdsdruk bij de bouw. De druk om het stadion af te hebben voor het begin van het voetbalseizoen... werd al snel genoemd als een van de oorzaken van het ongeluk. In de Franse stad Lille zijn twee mensen om het leven gekomen bij een schietpartij voor een discotheek. Vier mensen raakten gewond. De dader zou eerder op de avond de toegang zijn geweigerd tot de nachtclub. Daarop kwam hij rond drie uur vannacht terug met een vuurwapen en opende het vuur. Een medewerker van de discotheek en een bezoeker werden gedood. De man vluchtte na de schietpartij, maar de politie weet inmiddels wie hij is. En agenten zijn bezig met een klopjacht op de man. Het weer, zonnige periode en wolken wisselen elkaar af en de middagtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Later vanmiddag vooral in het oosten kans op een bui. Morgen blijft het droog met redelijk wat zon en maxima van 22 graden. ANW-verkeersinformatie. Ah, op de A4 richting Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen Leijssendam en Dorp staat twee kilometer file en is de rechterrijstrook dicht. Een tweetal ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Maarsbergen en Bunnik vijf kilometer. Hier zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer vanuit Arnhem naar Utrecht kan het beste omrijden via Barneveld en Amersfoort. Over de A30 en de A1. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Kan jij de stilte nog aan? Vanavond de confrontatie met de stilte in... The Big Silence, half twaalf, RKK, Nederland 2. Weet jij wie de laatste Nederlandse winnaar op Alpe S was?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 Zijn wij Westelingen wel? Echte wereldburgers. Daar praten we over met Ralf Baudelier. Die heeft er een boek over gemaakt. En wat twittert sportmiddel Nederland. Maar eerst gaan we naar de landing van André Kapers. Want hoe klonk dat? Eerder vanmorgen. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Weilig op aarde is hij terug. 193 dagen in de ruimte. In het internationaal ruimtestation ISS. En om kwart over tien vanmorgen landen die op de steppen van Kazachstan. En wij blikken nog één keer terug op die bijzondere reis. Een jongensdroom die werkelijkheid werd. De aarde is een fantastisch mooie planeet. Er is zoveel te zien en te, te doen. En uh, het zweven en, en die aarde zien. En het gevoel dat je, dat je een deel van de kosmos bent. De eerste stappen. De heilige grond van Baikanoer. En daar rijdt de Soyuz. De laatste keer zwaai ons naar de familie. Standaard de foto op de trap. Ik zit met mijn knieën onder mijn kind daar. Jij bent de langste volgens mij. Ja, ik ben niet de langste ja. En ik zit op het krapste plekje. De Russen zitten geloof ik nog allemaal aan, aan de T. Je, e, je ESA-collega's hier die beginnen een beetje te schuiven op hun stoelen. Ja, het is ook nog maar 36 seconden. 10 seconden moet hij gaan en dan zien we hoe het de boost hier gaan... Ontsteking. Toen ik die raket zag en ik zag hem een beetje heen en weer gaan, maar het zal normaal zijn. Toen dacht ik, oh nee, zou het zou toch niet? Dat was voor mij al heftig. Hey, ik oldies. denk dat we er zijn. Nou, het is wat zweven, jongen. Ja, kijk dan. Ja. Petit en André, uh, oké. Okay. Uh, dus dan denk ik oké, okay, het zit, zit goed wel. En dan uh, koppelen we aan. We have capture. Yes, yeah. confirmed. Luiken open dan kom je binnen. Daar is André! André oh, Kuipers, oh, oh. hij is binnen. Brede glimlach, hij wordt ontvangen door de drie astronauten die al in het ISS zitten. En dan is het een situatie van, uh, waar ben ik precies? En hij lachte en volgens mij is hij wel in zijn element nu. Ja, uitstekend ik zou, ik zou hier best lang kunnen wonen. En dat ga ik ook doen, dus ik voel me prima. Ik, ik zag een wit puntje aan de, hemel, aan de hemel gaan. En toen dacht ik, dat gaat te snel voor een vliegtuig. Dat moet hem geweest zijn, André Kuipers in zijn ISS. Majesteit, vanmorgen vloog ik over Europa en ik dacht, wat klopt ons land toch mooi oranje? Het is een bijzonder gevoel om je hele land in één oogopslag te kunnen zien. En tegelijkertijd dus alle mensen die daar op dat moment koninginnendag vieren. Het was a pleasure and a privilege to be here with you guys. Uh, your entire Orbit One flight control team, Holly Ridings en her Viking uh, Flight Control Team, we're really happy to be here. You guys did a great job. Een groot great teamwork, thanks. En dan is die periode van zes maanden voorbij. En dan kom je weer terug op aarde. En wat moest je dan nog? genieten van die aarde, dat het op de lange duur, dat dat het prettigste gevoel is dat ik me nuttig heb gemaakt, zeg maar, voor de, voor de vooruitgang van de, van de mensheid. Thank you guys, good luck. Touchdown. Ah, daar is hij. Hoi hey Scott. hoi. Hey. Ik ben er. Ik ben daar, zegt Ik die. ben daar, zegt Terug op aarde, ja. Wat uh, zou er getwitterd zijn? Rolf Vergaard is aangeschoven en die gaat ons vertellen. Radio 1. Dat was er? zomer, je moet, ja, maken, je moet een beetje haast maken. maken, Je een beetje ja. Wat gebeurt er allemaal op Twitter? Wat is er over André Kuipers? Ja, nou ja, normaal zit ik hier natuurlijk voor de sporttweets. Ja. Maar ja, André Kuipers, daar kun je ook op Twitter niet omheen. Echt iedereen vindt hem een held. Tot, tot Geert Wilders aan toe. Nou, dan moet het wel zo zijn natuurlijk. En Ed Peter eh, Zanting die zegt... Nou, jammer dat die Kuipers-uitzending van de NOS is afgelopen. Gelukkig gaat tv-zender Net5 nog wel gewoon door met Astro TV. Maar ook het Tourvirus, Dat is toch nog goed losgekomen op Twitter. Dat is allemaal te volgen via hashtag... Uh, Luik En hashtag TDF12. De renners zelf twitteren gelukkig ook nog een beetje. Ed Robert Geesing die laat weten wat een fantastisch publiek in Luik gisteren. Mijn oren suizen er nog van. Dank jullie wel. Ed Dam die twittert. Ik dacht dat ik een betere tijdrenner was. Hashtag laat ik het maar bij klimmen houden. <laughs> en Ed Bram Tanking die zegt. Ik heb er een goed gevoel over. Al werd ik wat nerveus gisteren toen mijn maag begon te sputteren. En dan. Schokkend nieuws van Ed Karsten Kroon. Want... De Tourbus van de Saxobank is vanmorgen aangevallen. Ja, Ed Karsten Kroon die twittert, onze nieuwe bus is aangevallen door, uh, Door iets, uh, Ja, ja, wat lijkt op. Ja, uh, menselijke uitwerpselen uit een vliegtuig. <lacht> nou, hij doet er een fotootje bij. Die zien we nu op de webcam. Hoi. En ja, dan zien we inderdaad een grote uh, bruine vlek... op de voorruit van de touringcar van het team. Nou, iemand van de ploeg is dat zelfs uh, tijdens een filestop nog even uh, op het dak van een voorrijdende auto gaan staan... om die vlek weg te poetsen. Zo. Ja, het is een beetje een storm in een glas water. Maar ja, je twittert wat als wielrenner... op de tijd door te komen. En dan maken wij dan weer 20 seconden leuke radio van Iedereen Blij. Nou, gisteren ging op tv de avondetappe ook weer van start. Hebben jullie het gezien? Nee. Met Mart. En uh, nee. nou, behalve de, de kleding van Mart Smeet... was uh, vooral de muziek onderwerp van gesprek op Twitter. Voormalig profielrenner Peter Winnen, die kreeg wisselend commentaar op zijn live zangkunsten... uit de Sint-Willembrood-sessies. Hebben we hier op Radio 1 ook al uh, veelvuldig gehoord. Nog even een klein stukje van de zang van gisteravond. Op het moment op Ik ben de eeuwige belofte op de kolde madeleine. Geen kopman en geen knecht. Ik sterf aan superbenen op de kalde madeleine. En Jean zegt... Ja, nou, over het algemeen kregen twitteraars hier toch wel kippenvel van. En wat vooral opvalt bij avondetappekijkers kijkers die twitteren... is dat ze van alles naar binnen schransen tijdens het kijken. En het is echt blijkbaar een eetprogramma. Ed Rick Verblij, die zegt... heerlijk om naar de markt te kijken met ouwe kaas en droge worst. Nu is het pas zomer. En Ed Timo Ploen die zegt... Hashtag avondetappe, ik zit er klaar voor. Hashtag citroenbier, hashtag chips, hashtag nootjes. En Sylvia Kroonwijk die somt op goede wijn, tapas, verse olijven en markt Wat wil een vrouw nog meer voor een romantische avond? Nou, man of een, uh, Nederland, mocht je huwelijk in het wat ingekakt zijn... vanavond dus gewoon de avondetappe aanzetten. En met het oog op de EK-finale vanavond nog even een blik op onze voetballers. Die zijn nog steeds op vakantie. Via het Persie underscore official zien we dat Robbie van Persie... een romantische nacht heeft beleefd met Tante S. Het uh, alte ego van Jurgen Rijman. Hij doet er even een fotootje bij, zien we weer op de webcam. Uh, met uh, ja, een fotootje in een uh, intieme houding dus... Oehlalala. En Twitter-account, het twin-account van Frank, Frank Ronald1970... Frank en Ronald de Boer dus, komen we te weten dat Ronald op weg is naar Kiev... om de finale van vanavond bij te wonen. Ronald die twittert er ook foto's bij, zoals deze. Bij de security kwam je een aantal Duitsers tegen, een aantal Duitse voetbalsupporters... die ook op weg waren naar Kiev, waarbij Ronald zich terecht afvraagt... zullen ze toch wel weten dat Duitsland is uitgeschakeld... Nou. Of Ronald het gezellig heeft gehad met de Oosterburen... dat horen we waarschijnlijk straks in een nieuwe Twitter-update... vanmiddag rond de half vijf. Dankjewel. Da Overgaan. Dan opnieuw digitaal gekwetterd ja. dus. Ja. De. del muchacho, zat in een kamer met een man. Hij was een en zei: "Ik de niet zo'n man." Maar en Get up. Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, que es la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos, hazla tu cuerpo alegría Macarena. Macarena ja. Los del Rios en het dansje hoorden er ook bij hè. Bas? Ja, je hebt het net gedaan. Jammer. Ik heb dat we even de, de, de webcam de al web de uit de... Ja, heb het, de... De... Hij, kan het hij kan het echt. Hij kan het echt. Hij kan het echt. We gaan uh, naar iets heel anders weer, want we gaan over wereldburgers praten. Want nog nooit wisten we zoveel over de wereld buiten onze eigen leefwereld uh, als nu die alomtegenwoordigheid van nieuws en informatie als gevolg van internet lijkt ons deelgenoot te maken van zo'n beetje alles wat er gebeurt. Armoede, oorlogen, conflicten. Maar die verwevenheid maakt veel mensen ook Kopschul, of zelfs een beetje, beetje bang voor die grote wereld die zich voortdurend aan ons opdringt. Wereldburgerschap, is dat nou een aanlokkelijk vooruitzicht of niet? Net gepromoveerd afgelopen donderdag volgens mij is ja. Ralph Bodelier, dokter tegenwoordig dus... Uh -huh. uh, op zijn proefschrift Cosmopoliet en krotwerk. Ik zei al, het is een lijf boekje geworden met Bodelier en daarop zei u, nou, Ik heb harder doorgewerkt. Ik heb doorgewerkt. Ja. <laughs> In hoeverre zijn wij, zijn wij wereldburgers? Uh, of uh, zijn we dat nog lang niet en gaan we dat ook nooit meer worden? Ja, nou, het erop dat we het gaan worden met z'n allen. Uh, nou ja, niks is zeker in de toekomst. Maar uh, we zijn voor een groot deel natuurlijk wel wereldburger. We waren ooit, was ons heel denken en doen... en, en uh, was natuurlijk besloten tot het dorp, of tot de stam, of mm -hmm. tot de familie. En dat breidde uit tot, het, ja, tot uh, een groter deel, en, en tot Nederland zelfs en mm -hmm. tot Europa. Ook al hebben we er momenteel weer kritiek op, maar toch... we zijn steeds natuurlijk onze cirkel gaan uitbreiden, hoe we ja. dachten en hoe, mm -hmm. we, hoe we voelden. Nou Ja, inmiddels doen we dat ook al natuurlijk wereldwijd. Als er een Arabbeving in Haiti is, dan zitten we met z'n allen geld op te halen. En zelfs Geert Wilders zit dan bij om geld op te halen. Dus dat laat zien dat we steeds meer wereldburger worden. Mm -hmm. ja, het um, nieuws verspreidt zich ook inderdaad. als Er hoeft maar dik te gebeuren nu op dit moment aan de andere kant van de planeet. Ja. We hebben net namelijk vanochtend zitten kijken naar Kazachstan. Live beelden van de landing van een astronaut. Ja, precies. Dus dat is zijn wereldburgers. Nou, nog niet met... Oh, hé, hey, de astronaut zelf. Nee, ja, de astronaut is oh, een ruimteburger, kijken. maar ja. <laughs> wij met z'n allen. <laughs> ja. Nou ja, ik definieer het ook vooral ook als een soort ideaal wereldburgerschap. Niet alleen als een constatering, maar ook als een ideaal. Want voor mij is een wereldburger niet iemand die alleen maar iets weet van de wereld, maar ook die zich verantwoordelijk acht... voor een deel van voor de wereld. En zich ook verplaatsen kan in andere culturen en andere burgers? Bijvoorbeeld. Ja. En dat als het zeker nieuwsgierig is... naar de motivatie van wat mensen doen aan de andere kant van de wereld. Maar dat is iets meer dan dat je alleen maar al die landen afreist. Mm -hmm. Dat is zeker meer dan uh, het afreizen. Ja. Dat is ook, uh, als je natuurlijk naar, uh, van, van resort naar resort gaat... en alleen maar uh, aan het strand ligt en de radio luistert... dan ben je geen wereldburger. Nee, maar goed. als je je echt verdiept in nou ja, wat voel, mensen... Dat voelen mensen zich wel. Dan... Hmm. Daar dus nee, dus dat heb ik maar volgens mij een definitie althans. Ja. Nee, nee, nee <laughs> dat begrijp ik niet, helder. Ja. Nee, nou. precies, want dat is interessant. Want hoe bent u ertoe gekomen om dit onderwerp te onderzoeken? Dat doe je alleen als je denkt, nou, er is wel zoiets als een soort, soort common knowledge over het wereldburgerschap. Ja. Dat heeft u getracht te definiëren. Mm -hmm. uh, achteraf, terugkijkend, na zo'n zo heel proefschrift, mm -hmm. heeft dat uw hele idee over het wereldburgerschap bijgesteld? En ja. wat, is het, wat is het dan precies? Wat is dat wereldburgerschap? Ja. Kan u dat vervatten in een zin? Jawel, in één zin is het vrij simpel. Dat je niet alleen maar um, veel van de wereld weet... maar je ook meer voor de wereld verantwoordelijk voelt. Dat was natuurlijk vroeger op een niveau van het dorp ook. Hè. Je woonde in het dorp en je voelde je ook verantwoordelijk... voor andere mensen in dat dorp. Die dit jaar althans... Geen die bracht hen geen schade toe, op zijn minst. En met een beetje geluk deed je er iets aardigs voor hen... als ze in de problemen nou ja, En dat, volgens mij, is wereldburgerschap... als je niet een burger bent van dat dorp... of burger van een land, maar als je die verantwoordelijkheid ook neemt... of althans probeert te nemen... voor mensen aan de andere kant van de wereld. Als je, als je het volgens mij zo kunt definiëren... dus meer dan alleen maar verweven zijn met die wereld. Ja. Dus mensen die op de driezitse bank zitten en tv kijken... en vervolgens besluiten om zich helemaal af te sluiten... van de rest van de wereld en, um, en zich niet te interesseren... En, en zich bang laten maken, nou ja, dat is dat geen wereldburgers. Dat is niet mijn definitie. En ja. zien we dat niet nu terug als je kijkt naar de actualiteit? Wat, wat er ja. gebeurt in de wereld, hè, de wereld is groter, platter ja. en, uh, en bereikbaarder geworden. Ja. We, we kunnen nu twitteren, uh, uh, je kan bellen, iedereen is op elk moment, uh, op welke plek dan ook bereikbaar op aarde voor mensen die hem belangrijk vinden of haar ja. belangrijk vinden. Uh, en je ziet anders, anderzijds een terugtrekkende beweging. Ja. Mensen die zeggen nou, dat het dorp is groot genoeg. Nou, Hoe is dat te rijmen? Ja, het grappige is, je ziet beide. Dat is het hele fascinerende van deze tijd. Je ziet mm -hmm. enerzijds die, wat ik dan maar even angst noemen in mijn uh, proefschrift. Ja. Je ziet die angst voor wat er komt. De Chinezen nemen onze werkgelegenheid over. Ja. Morgen hebben we vluchtelingen uit Syrië hier op de stoep staan. Uh, nou, noem maar op. Angst. En van deel ook begrijpelijk. Misschien ook deel zelfs terecht. Want we zullen onze, onze maxpositie als Europa verliezen. Mm -hmm. Waarschijnlijk. Of delen. Met anderen. Maar tegelijkertijd, en dat is veel interessanter, en dat is nog maar amper eigenlijk onder woorden gebracht, zie je ook een groeiende empathie met de rest van de wereld. Dat we ons inleven in mensen elders. Dat zie je op allerlei vlakken. Dat zie je in feite. Ik zei het al, is er een aardbeving of een tsunami of whatever dan helpen we. We zien ook dat het aantal interna internationale NGO's, dus clubs als Amnesty en Greenpeace. Ja, ze zijn immers machtiger vaak dan, uh, dan, dan de Verenigde Naties. Maar empathie vallen. je kan ook zeggen... misschien is dat een te negatieve benadering... Ja. je kan ook zeggen, we kopen ons geweten af. Ja, waarom zou je het zo, zo benaderen? Ja, uiteraard. Als je zegt, ik ga mijn, mijn moeder helpen uh, die uh, van de trap gevallen is. En ik koop mijn geweten af door haar te helpen. Ja, als je zo definieert. Nee, maar als, als het gaat om een aardbeving, om, om, om een natuurramp, koop je je geweten af door wat geld over te maken. Nou, dat klopt. het niet. goed. Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat hier dezelfde mechanismen spelen als dat spelen op dorpsniveau. Of als op familieniveau. Zoals je neig bent om iemand te helpen vroeger, hè, die in jouw concrete omgeving was. Hm. En als je nu echt iemand ziet, een vader die met zijn gewonde kind uit het tsunami komt, of een, uh, een, een familie die ontheemd is in Haiti, je voelt ook daadwerkelijk mee met mensen. Dus ik, en dat die gaat dichterbij. Hm. Het is echt dichterbij geworden. Dus dat geweten afkopen, dat past van deel in een traditie waarin alles wat gebeurt teruggebracht wordt tot het, tot het eigen belang. Maar een van de dingen die ik ook in mijn proefschrift probeer uh, te verdedigen... is het feit dat eigenbelang ook maar één verklaring is. Daadwerkelijk, altruïsme bestaat volgens mij ook. En dat zie je onder andere ook in de omgang met mensen aan de andere kant van de wereld. Ja, gaat er zover, Want we gaan eventjes naar Arnhem, want uh, Vitesse speelt daar... en uh, vandaag is de eerste trainingsdag, zo so wat, zou je zeggen. Maar dat is wel van belang voor de club... want de fans moesten tot deze eerste dag wachten... om te weten wie de nieuwe trainer van de club zou worden. Frank Wielard aan de telefoon. Laat ons niet langer in spanning, uh, Frank. He? Iedereen wilde het weten, in ieder geval zeker weten, want de namen gonsten al een hele tijd rond. Het is inderdaad Fred Rutte geworden die hier als eerste trainingsveld opkwam. Dus onder, onder luid gejuich, inderdaad. Fred Jutte, Rutte, die uh, de nieuwe trainer wordt. Voor hoe lang is nog niet bekend. De laatste onderhandelingen hebben vanochtend namelijk nog plaatsgevonden. En uh, dan gaan we gaan na de training pas horen hoe lang hij de nieuwe trainer van Vitesse is. Maar hij is in ieder geval begonnen aan de eerste training en hij loopt naar zijn oude bekende van PSV, Jonathan Reis. die hier afgelopen week voor vier jaar. Ja, het is wel bijzonder hè, dat hij van PSV naar Vitesse is uh, gegaan. Maar we weten natuurlijk nog niet wat zijn beweegredenen zijn. Nee, maar het, dat is inderdaad zo. En uh, tegelijkertijd is het zo dat ze bij Vitesse ooit hebben uitgesproken... dat ze kampioen willen worden. Dus in die zin heeft hij ongeveer met dezelfde doelstellingen te maken. Ja, misschien lukt het bij Vitesse wel. Dank je, Frank, voor dit moment. Elke dag neemt Maarten Bleumers ons mee naar het wielergekke Sint Willebocht. Door het, dorp is, uh, het Brabantse dorp moet ik zeggen, is in rep en roer nu de Tour is begonnen. Vandaag deel 3: over een vader die kijkt... en een zoon die zelf van een carrière als wielerprof droomt. U luistert naar de Radio 1 Sportzone. Willebroed is wielersport. Ik neem je mee. Doenrennen, doenrennen. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Nou, ik heb mijn Magma's nog in, in de klas gezeten. Dus eh, daar groeide er ook mee op natuurlijk. Hè? En mijn nest kwam altijd hier, want onze schoonzoon... Dat is een kleinzoon van mijn nest. En toch, op de dag van de proloog heeft Dick andere prioriteiten. Onvoorstelbaar. De duiven hebben een kwaliteit, dat is abnormaal. Duiven verkopen aan een stel Duitsers. Toen word je opgegroeid, waren duivensport, wielersport en, en voetbal. Ja, duivensport staat natuurlijk op eh, de eerste plaats. De duiven die hebben een muskelkwaliteit, dat dus is ongelooflijk. Die gespeerd en of ze een beetje elegant eh, zijn. Een mooie vrouw heeft leuke ogen en een, een stom vrouw oh. Ja, Ja, In het huis van vader Pierre en zoon Perry wordt wel naar de proloog gekeken. Als wij in ieder geval thuis zijn, zeg maar, dan is in de, in de is op tv, dan kijken we natuurlijk uiteraard naar de etappes, zeg maar. maar ja, de, jij, er, of in ieder geval, jij vindt de sprinters euh, mooier, zeg maar? Wie is jouw favoriet bij de sprinters? Kevin Dees. De 12-jarige Perry werd onlangs voor de derde keer Nederlands kampioen jeugdwielrennen. Komt het in de spurt aan, dan zegt hij, vandaag ben ik Kevinis... en kan je wegrijden, dan zegt hij, vandaag ben ik Cancellara... en had hij, uh, net als morgen gaat hij dan uh, klimmen... en dan uh, heeft hij daar weer zijn favoriet hè? Is, Ja, dan noemt hij eigenlijk uh, bij elke dingen zijn favoriet. Dus ja, hij kan het eigenlijk zelf alle drie wel. Dit jaar... Uh... 19e wedstrijden gereden op mijn hoofd en hij heeft er 17 gewonnen. 1 keer 2 en 1 keer 3. Dus ja, dat, dat zegt op zich wel iets. Allemaal bij elkaar. Hoeveel zou ik er allemaal bij elkaar hebben? 150. Ik probeer altijd een beetje, een, beetje, een, beetje, een beetje op te rijden, zeg maar. Want mijn, beker, mijn grootste beker is altijd een groter als, als die van die Perry. Maar goed, hij komt de aardig in de buurt al. Ja, dat zal niet meer lang moeten duren, denk ik. Ik hoop ik Veel beroemde duiven dragen, dragen beroemde wielrenners namen. Dus Melksie. Ik had ontzettend veel Melksie. En Kneet de Man zelf zelfs gehad. Dus uh, Urs Freuler was ik ook een beetje fan van. Dat was een geweldige uh, zesdaagse wielrenner. Urs Freuler. En in 1981 uh, kwekte ik een hele donkere doffer. Ook zo'n sterke beer. Dus die noemde ik de Urs. En de andere sporten ja, die volgden via de tv, gaan we beginnen bij wijze spreken. Het zijn leuke dingen om naar te kijken als je z'n moe in de bank zit. Van de, van de hele dag de duiven verzorgen. Terwijl Dick zijn duiven koestert en Perry droomt van zijn volgende overwinning. Morgen gaat hij dan een klimwedstrijd. Schinnen, daar is een klimwedstrijd in Limburg. Uh, vorige week had ik 30 seconden voorsprong. Ja, ik hoop dat ik morgen veel seconden voorsprong heb. Gooit Patrick van de cafetaria in de Dorpsstraat alvast wat friet in de frituur. De aandacht staat te druk, dus we kun je niet meer bijbakken. Dus dan uh, bakken we altijd vooruit. Voor hem en eigenaar Wim weinig tijd voor de tour. En wij draaien gewoon deur, dus we hebben werk zat. Laat de fietsers maar naar hem komen. Net als de tour etappe in Sint-Willibord starten. Nou, dan kom je er zat hoor. Frietje halen. <laughs> ja hoor, dat gaat allemaal door. Ja, nou ja, of geen fiets voor de deur, dat ze gewoon, uh, gewoon komen halen. Dat ze al gefiets hebben, he. Dat kennen we ook, hè. Wel goed hoor, een frietje hoor. gaan ze zo harder voor fietsen, joh. <laughs> we zijn hier begonnen in 1977. Ik denk dat het in 1979 was dat we hier de toer hadden. 78, 79. Ik geloof dat er uh, ja, 30, 40 40.000 mensen waren op de benen. Dus dat uh, was al wat. Dat, dat scheelde natuurlijk een slok om een borrel. Ja, dat was uh, gewoon goed. Dat moeten we eigenlijk elk jaar hebben voor de deur. Zoiets. Dat zijn leuke dingen. <laughs> Ik hou meer van alle andere uh, uh, rally sport motorsport. Het voetbal ook. Ja, dat kijk ik dan ook graag. Oh ja, er is vanavond nog een EK-finale. En ja, dat dan vermoed ik dat uh, Spanje de, de, de Europese kampioen wordt. Maar na vanavond dan de tour kijken? Ik vind het wel een mooie sport, maar om te kijken, nee, dat vind ik te langdradig om uh, naar te kijken. Ik ben daar geen voorstander van. Heb jij nog extra slag aan Hoe rijdt Perry zijn wedstrijd in Limburg? En komen er mensen kijken tijdens de open dag in de oude pastorie? Die Carlo en Wies aan het verbouwen zijn om gehandicapten te huisvesten? Luister morgen weer naar de Oranjesoop in de Sportzomer op Radio 1. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Widersoop uit Sint willebord Een beetje later dan u normaal van ons gewend werd, maar dat kwam omdat meneer Kuipers uit de ruimte terug moest komen <laughs> ja. in Kazachstan. Alle afleveringen van onze, onze wiedersoop en de soop. kunt u terugluisteren op onze website radio1.nl. En uh, we gaan nu eerst naar het hoofd. hoofdpunt van het nieuws, Renate Evers. Diverse politici hebben gereageerd op de terugkeer van astronaut André Kuipers. Premier Rutte zegt blij te zijn met zijn veilige terugkeer. Ik ben trots op deze fantastische prestatie, zegt de premier. Op Twitter schrijft PvdA-leider Samson dat hij opgelucht en blij is dat Kuipers terug is. pvv leider Wilders noemt hem een Nederlandse held. Eerder had prins Willem-Alexander Kuipers al via Twitter welkom teruggeheten op aarde. Vanochtend landde de Nederlandse astronaut in Kazachstan na een verblijf van ruim een half jaar in de ruimte. De Europese Unie importeert vanaf vandaag geen olie meer uit Iran. Met de sanctie wil de EU de druk op het land opvoeren... om te stoppen met het nucleaire programma. Ook de VS heeft al een olieboycott tegen Iran ingesteld. En dat kostte Iran dagelijks tientallen miljoenen dollars. In Catalonië in Spanje is een boog gevonden uit de nieuwe steentijd. Volgens de Vinders is het de oudste complete boog uit die periode... die ooit in Europa is gevonden. De boog is ruim een meter lang en gemaakt van taxushout. Uit onderzoek blijkt dat hij zo'n 7300 jaar oud is. En dat is over het nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Tour de Frans vertrekt. De eerste etappe is onderweg. Joris van den Berg, onze even ter plekke in Luik. Joris, ze zijn echt onderweg? Ze zijn onderweg al een minuutje of twintig. Ze zijn net Luik uitgereden onder een mager zonnetje. Er staat een lekker briesje ook. Het is mooi koersweer. Misschien een beetje dreiging van regen in de loop van de middag. En het belooft meteen een aantrekkelijke etappe te worden, terwijl de renners heel dicht bij het nulpunt zijn. Dan zijn ze dus het centrum uit, dan worden alle tellers op nul gezet. En dan gaat die etappe over 198 kilometer echt beginnen. Een rondje Wallonië is het, om nou te zeggen dat het een mini-luikbas te maken luik is. Nou, dat is een beetje overdreven. Nee, want ze komen niet in luik terug. Nee, zeker niet. Ook, ze komen ook niet in maken. Ze komen aan in Serain zometeen. En al die Walloniërs hier, de walen dus, dat moet je eigenlijk zeggen, staan hier langs de weg te genieten van de renners. Met hier en daar al een stout wit wijntje in de hand. En ze hebben er echt zin in. Iedereen heeft er zin in. De tour gaat echt beginnen. De renners zijn op het nulpunt en deze rit daarin wordt gekeken. Als je kijkt naar de finale met een trapsgewijs oplopend klimmetje, 2,5 kilometer... Naar de heren Sagan, Boaz Hagen en natuurlijk de man uit Wallonië. De grote belg van vorig jaar, Philippe Gilbert. Ja, en dan heb je altijd van die avonturiers die meteen in de eerste kilometers weg willen zijn. Ook uh, voor camera's en dergelijke. Zijn die al ontsnapt? Wie heeft de eerste ontsnapping op z'n naam? De eerste ontsnapping moet nog gaan plaatsvinden. We zitten <lacht> nog in die straat en voorlopig gaat het nog kappelen. Maar de ontsnapping gaat er gegarandeerd komen. Want al snel doen we vier beklimmingen van vierde categorie op en dan... Pakt de strijd natuurlijk los om de leiding in het bergklassement om de beroemde bolletjestrui. Joris van den Berg, u gaat hem heel veel horen vandaag in Radio Tour de France. Zo heten we natuurlijk niet meer, maar voor het idee. Weet ja. je, er, trouwens, de bolletjes van Steven Rooks hangen nog. Precies, als u de webcam aanzet, ja. dan ziet u twee bolletjes truien. Die ene is van Steven Rooks en die andere, dat moet u zelf maar uitzinnen ja. van wie die is. Ja, daar de nee, heel ander naar de camera. Daar staat hij, <lacht> inderdaad. <lacht> Terug naar uh, Ralf Bordelier. Ralf, uh, uh, een boek geschreven, Cosmopoliet en krotwerk. En dat boek is eigenlijk een geromantiseerde versie van je proefschrift. Zo kan uh, ik het beste zeggen. Ja. Hè? We handelen het over het wereldburgerschap. Want je gaat het over die kosmopoliet hebben. Uh -huh. Je was zelf een kosmopoliet die in een Krottenwijk terechtkwam. kwam. Dat uh -huh. Zo beschrijf je dat in dit in ja. Cosmopoliet in Krottenwijk. Uh, hoe, gaat het, hoe staat het met de, het gehalte wereldburgerschap in Nederland? Hoe doen wij het op een, op een schaal van, uh, van het zijn van wereldburger? Nou, je zou zeggen dat, gezien de afgelopen nou, pak een beet, uh, tien jaar sinds Fortuin, dat we het niet goed doen. Hè? Ja. Omdat uh, nou, toch de nadruk lag op Nederland. Maar Feitelijk het is het natuurlijk onzin. Uh, onder, die, onder die politieke uh, couleur die we de laatste jaren hadden... Ja. zijn we natuurlijk nog steeds heel erg wereldburgerachtig. We drijven handel all over de wereld. We zijn nog steeds enorme um, voorstanders van militaire interventies in landen. Als, of interventies, hè, humanitaire interventies mm -hmm. door soldaten. We zijn nog steeds bovenaan in uh, ontwikkelingssamenwerking. We reizen nog veel. We zijn nog steeds intern heel erg tolerant... ten opzichte van mensen met andere ideeën. <kijf>. Dus als, als Nederlanders zijn we, we het doet helemaal niet slecht. Nee, maar, maar je zou denken een, dat we het ik niet ook een maar ja de, ligt er aan de waar bij de, de, de, de, de maatstaf uh, zet. Mm -hmm. Als je kijkt hoe doet de westerse wereld het, hoe doet de wereld überhaupt het op het gebied van wereldburgerschap. Yeah. Even een vergelijk als vroeger in een dorp stel dat iemand een bok zou maken, het was een broms nog die pakte diegene op. Yeah. Als we nu in een land in Nederland in Gouda health angels, de Hells Angels de zaak zouden overnemen. Mm -hmm. Met no time zouden de politie en leger ja. de zaak oppakken. Druk voor de kop in. Zo is het. Maar als in, uh, in Sudan Omer Bashir, uh, in Darfur 200.000 mensen omlegt... of als in Syrië uh, Assad nu al 15.000 mensen op zijn geweten heeft. Ja. We zitten als wereldwijde gemeenschap met de handen in het haar. Hm. En eigenlijk zou je moeten zeggen, in een ideale wereld... nou, we zetten er mij betreft 500.000 soldaten neer... en we, we drukken die, uh, die moordpartij de kop in. Dus, dat dus, dat, dat wereldburgerschap we hebben we nog niet bereikt. Nee, precies. Dus we zijn wel steeds meer op weg. We hebben 30.000 soldaten in, in, in Congo zitten ja. als vredesmissie. Bijvoorbeeld, want niks te halen valt voor ons. Althans, niet in eerste instantie. Dus we zijn wel op weg. Maar ja, het doel is uiteindelijk dat... Assad niet kan doen wat hij doen kan. En is Rolf nu zelf een wereldburger? Voor mij is het een ideaal om me zo te gedragen... Ja. dat feitelijk mensen ook uh, een andere kant van de wereld voordeel hebben. Om even weer, misschien toch wel een idee voorbeeld... in mijn eigen straat rij ik rustig met mijn auto... uit angst om een kind overhoop te rijden. Ja. Maar ik hoop nog steeds kleren in de winkel... zonder erop te letten of daar kinderhandjes aan zitten. Ja. Nou, zou ik nu een echte wereldburger zijn... zou ik van tevoren uitzoeken... Zo het En in het volgende dorp zou je dan niet te hard door het woonervrein, want dat doe je dan ook zo. precies. Precies. <lacht> precies. vandaag is het precies 149 jaar geleden dat in de Nederlandse kolonie de slavernij werd afgeschaft. Het wordt herdacht bij het slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam. Maar al voordat het officiële programma begint, wordt er geprotesteerd. Verslaggever Colette van Nune is erbij. Colette, er is een protestoptocht optocht aan de gang. Waar wordt precies tegen geprotesteerd? Officieel tegen de op over, over het stoppen van de subsidie aan Ninzee. En Ninzee is het uh, instituut dat het uh, verleden van de slavernij levend wil houden, dus de herinnering levend houden, maar ook onderzoek doen naar dat slavernijverleden. Maar het wordt bovenal gezien als een erkenning van Nederland voor dat slavernijverleden. Dus ze zeggen nu ook, de mensen van Ninsee, dat het stopzetten van die subsidie, dat dat een teken is dat Nederland dat slavernijverleden opnieuw in de doofstop, doofpot wil stoppen. En daar zijn ze gewoon heel boos over. Ja, er is muziek ook op de achtergrond, want protestdemonstraties gaan altijd gepaard met vrolijke muziek op een of andere manier in Nederland. Maar er is meer aan de hand volgens mij. Er moeten ook, althans dat, dat hoor ik de hele tijd, is er sprake van maakt Nederland nou een keer excuses over het slavernijverleden. Inderdaad, ja, dat is echt een thema wat speelt. Uh, dat zag je ook in die optocht. Die begon om 11 uur bij de Stopra. Een paar honderd mensen liepen mee. De muziek die je nu hoort is al een vooruitblikje op het grote Ketikoti-festival. We verbreken de ketenfestival wat jaarlijks in het Oosterpark wordt uh, gevierd. Dat is echt de viering van de afschaffing van de slavernij. En uh, mensen in de optocht liepen ook met borden van nu... Ah, en dan valt de muziek opeens. Uh... Uh, ah, andere... Daar zijn we weer. Ga verder. Oh, ja het is hier natuurlijk druk veel mensen uh, die proberen te bellen. Uh, en dan wordt de verbinding slecht. Maar andere landen met een slavernijverleden hebben al veel eerder hun excuses aangeboden. En Nederland heeft dat nog steeds niet gedaan tot grote ergernis van de mensen uh, die voorouders uh, hebben die uh, als slaaf hebben gewerkt. Ja, volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de is afgeschaft. Dat zou een mooi moment zijn misschien dat eindelijk dus die excuses aangeboden worden. Maar ja, vandaag is Mark Rutte ook aanwezig, dus uh, je weet het maar nooit. Nee, want hij gaat vanmiddag speechen. Hij gaat speechen. Ja, het is, ligt natuurlijk niet in de verwachting dat hij nu ineens excuses aan gaat bieden. Uh, maar dat is wel echt een, een, een pijnlijk punt voor, uh, voor de mensen hier, hoor. Want dus, en dat opheffen van die van, van dat ninzee. dat instituut bestaat pas tien jaar. Het oprichten daarvan werd al gezien als een soort van erkenning. Dan wordt daar de subsidie voor stopgezet en dan ook nog eens een keer uh, nog steeds niet die excuses. Ja, dat is, uh, dat maakt de dag gewoon wat tof. Minder feestelijk hier. Vandaar ook het protest. Colette van Une ze is erbij met ook de muziek. En later vandaag in deze sportzomer hoort u haar reportage. Sportzomer, inderdaad. BN'ers. Uh, BN die zijn net gewone mensen. Die hebben ook gewoon sport nodig om te kunnen functioneren, te ontspannen en weer op te laden. Ja, je ziet te lachen naar mij. <laughs> Vond het dat zo'n leuke leuker. verspreking. <laughs> Wat? Bnrs. Bnrs. Ja, nee, dat zit, zit er toch nog een beetje in. Ja, bij we hebben Bnrs al over. Presentator Mark de Hond. In 2002 raakte hij invalide en om toch te kunnen blijven sporten, is hij gaan rolstoelbasketballen. En dat doet hij hartstikke goed. Ik heb de bal. Good shot. Great shot. He makes my job easier when it goes in the basket every time. It's easier for me to rebound the ball when he makes a shot so easily. Wat heb jij met basketballen? Vroeger op school basketbal we altijd. Vind basketbal een mooie sport, maar ik was altijd uh, keeper bij voetbal. Dat heb ik gedaan tot 2002, toen kreeg ik een dwarslesie. Heb ik daarna nog vier jaar echt weer alles gedaan om weer te kunnen lopen. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. En toen ben ik op basketbal gegaan. Sinds, uh, dat is nu bijna vijf jaar geleden. Eerst in de eredivisie uh, bij Amsterdam. Daar speel ik nog steeds. En sinds twee jaar ook in het Nederlands team. Ja, nu achter mijn rug om. En nu, uh, even kijken. Ja, ja, nu passeer ik hem door zijn benen. Oké, <laughs> well, next one, you get the next one. Next one. <laughs> now I have all the pressure because you are not shooting. I'm... All the shots are on you now. All the shots are on you. You have to make oh, all can, of them. Can... wat moet je goed kunnen als je een basketbalstoelspeler wil zijn, een goede. Um, ja, je moet zowel goed kunnen rolstoelen als goed kunnen basketballen. Zo simpel is het eigenlijk. Een goed kunnen rolstoelen is nog niet zo makkelijk. Um, nou ja, ik doe bijna al tien jaar rostel ik elke dag. Dus dat gaat natuurlijk steeds beter. Maar de combinatie is wel een uitdaging. En uh, ja, dat heeft normaal gesproken om heel erg goed in een sport te worden. Zoals basketbal moet je dat eigenlijk van kinds af aan doen. Dus ik heb enorm veel nog in te halen eigenlijk. En uh, nog heel veel bij te leren. En dat doen we op Papendal. Daar is een fulltime trainingsprogramma. En uh, ja, er zijn... Uh, Zowel de dames als de heren in grote getalen elke dag aanwezig om, uh, om daar steeds beter in te worden. Wat vind je zo leuk aan het basketbalspelen? Ik vind sowieso sporten echt heel erg leuk. En ik ben echt een teamsporter vroeger uh, als keeper dan met, uh, met voetbal. En ja, bijna al die dingen die dat uh, voetbal spelen, vroeger zo leuk maakten, dat, dat herken ik ook in het, uh, het basketbal. Het is leuk om een mooie voorzet te geven, het is leuk om te scoren. Het is leuk om ja, een spannende wedstrijd te hebben, de spanning. En dat heb ik, uh, ja, in de vijf jaar dat ik niet sportte als het ware, heb ik dat niet gevoeld. En toen kwam mijn eerste uh, officiële wedstrijd. En uh, het was eigenlijk datzelfde gevoel als vroeger bij voetbal. Where do use the backboard? Where do use the backboard? I always use the backboard from from this angle. Yeah, the backboard helps out. The backboard is a good one. How did you guys play this year? What was the record? With the Dutch team, we we went to the European Championships. Oh wow! And we uh, we had to qualify for the Paralympics, but we didn't. Oh, so we no. we ended number eight. Was it your fault? <laughs> I was mostly on the bench, so <laughs> they can't blame me. Okay. Jullie zijn dus niet gekwalificeerd. Was dat een teleurstelling? We hebben echt uh, anderhalf jaar er alles voor gedaan om ons te plaatsen voor de Paralympics. Het zat er zeker in. We hadden een ontzettend goed team. Eerst gepromoveerd vanuit uh, de B-landen naar de A-landen. En ja, toen moest het gebeuren in één week als het ware. In de poolfase hebben we ook bijna alles gewonnen. Zijn we tweede geworden en vervolgens in de kwartfinales uh, net een beetje pech. En... Uh, ja, dat net de goeie, ja, het scheelde net een paar punten. En uh, ja, ontzettend jammer dat we er niet bij zijn. Heb je nou ook nog een droom of een doel met betrekking tot het basketballen? Ik vond het een ontzettend leuke sport, maar ik kon er nog niet veel van. En mijn voornamelijke doel met basketbal is om er gewoon zo goed mogelijk in te worden. En... Ja, hoe ver ik dan in het Nederlands team kan komen. Op dit moment staat er op mijn positie in de basis Anton de Rooij. Ontzettend goede speler. En die staat er al ongeveer twintig jaar in. En die, ondanks dat hij al in de veertig is, uh, is hij uh, aan een soort derde jeugd bezig. Dus ik leer heel erg veel van hem. Maar uh, hij staat voorlopig nog wel eventjes uh, op mijn plek. En ik hoop steeds vaker op die positie te mogen spelen. En dan komen er nog heel veel EK's en WK's. Maar zo'n titel dat is wel je droom. Een titel? Nou, om ook nog een gouden medaille te winnen. Dat, als wij er in Rio de Janeiro bij zijn in uh, 2016. Dan, uh, ja, dan zou een medaille wel echt geweldig zijn. Nu hoor een reportage van Ingrid Koning. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Bert van Sloten en Bas van Werven.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 Thank you. Nou, heel goed jongens, de babysitter circus, ja, niet te overdrijven, ja, nee. everything's gonna be alright was dat. De glimlaag op Bas op je gezicht wordt ja. steeds groter, dat betekent maar één ding. Ja, auto-nieuws. Wat hebben. denk je, want ja. tijdens de sportzomer krijgt u elke week het laatste auto-nieuws van ons. En uh, dat komt dan bij Monde van Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Carol's Magazine. En die zit dan hier aan tafel, maar nu niet, want die is in Spanje. En volgens mij voor de meest zinloze test die er is, uh, je bent met een Porsche Panamera Diesel daar naartoe gereden. Omdat Porsche claimt dat die dingen 1200 kilometer op één tank rijden. Uh, dan is één vraag de juiste, Carlo. Is het gelukt? Nou, 1250 kilometer is het, Nou, laat ik het zo zeggen, bij mijn rijstel niet helemaal helemaal nee. nauwbaar geweest, hoor. Maar toch over een paar duizend kilometer was uh, 8,3 liter op 100. Ik vind het netjes. Voor zo'n enorm slagschip, dat is niet gek. Het is, ja, het is een slagschip en bovendien gaat hij hard... En bovendien lopen niet alle wegen recht in Spanje en Frankrijk. Dus ja, nee. De, vond de politie in Frankrijk trouwens ook wat hard, hoor, af en toe. Ja, ja. ja ben, heb, heb, ja, je, heb ja, je vrienden ja. gemaakt onderweg? Jawel, jawel, jawel, jawel, jawel, jawel. Een, een, een, een, een, een, een nachtblauwe Megane diesel stationcar. Die, een, met allemaal lampen erop en zo. Ja, een ja, ja. Megane ik dat diesel? Wel. Maar ja. dat, dat, weet je, dat is ook weer wel. Maar dat is ook weer een soort van gezelligheid. Het is ja. een beetje kleurlokaal. koeleurlokaal. Ja, leuk. Ja. En? Je, ben, je hebt weer declarabele uren gemaakt voor de heren daar, neem ik aan. Wat was je kwijt? Ja. Ja, nou, nou, het viel mee eigenlijk met 171 gepakt. We waren 90 euro kwijt, dus daar hoef ik niet oh. voor te laten eigenlijk. Nee, gek. En je had niet eens je alcoholtest erbij. Oh, net is, dat is vanaf vandaag pas. Het is 1 juli. Dat is vanaf vandaag, ja. O, ook nog leuk, want een cruciale dag voor leaserijders. Hè. Vandaag gaan de nieuwe leaseregels in. Nou, dat, dat hebben we wel geweten in Nederland. Voor mij ver in Nederland uh, inderdaad, Bas. De afgelopen dagen zijn er waanzinnig duizenden en duizenden auto's extra geregistreerd. Die allemaal nog onder het oude regime uh, bevooroordeeld worden. Of bevoordeeld worden. En, en, en vanaf vandaag niet meer. Dus al die mensen die zo'n auto wilden, hebben hem snel voor vandaag geregistreerd. Waardoor ze nog een tijd lang... Die 14%-categorie vallen en dergelijke en zo. Ja. Dat is een heel ander verhaal. En, uh, nou, nu lijkt het allemaal fantastisch te gaan natuurlijk, met die auto-verkoop. Maar hoe gaat het in godsnaam in het tweede halfjaar van uh, 2012? Ja, de... Want dit zijn eigenlijk een beetje vertekende cijfers uh, hierdoor. Nou, niet een beetje. Normaal uh, worden, ja. er worden er zo'n 3.000 kentekens geregistreerd per dag. En de afgelopen dagen, afgelopen weken, waren er zo'n 11.000. Dus, dus er is een, ja, je moet niet afgaan op de verkoopcijfers in juni, zou ik maar zeggen. Hm. En uh, we hebben natuurlijk allemaal zien we aankomen dat het in het tweede half jaar uh, volledig op zijn, op zijn achterste belandt. Dus uh, grote zorgen voor de merken. Toch ja, wel. Ja. Toch wel. Ja, ja. Hey, is er ander nieuws uh, wat uh, opmerkelijk is? Nou, wat nog wel grappig is, dat, dat heeft ook met, de, met, de, met het lease gebeuren te maken. Dat is een, een bericht van Alphabet Auto Lease. Dat was vroeger het ING Car Lease, ook een grote jongens. Die hebben nu een EV-tool, een Electric Vehicle Tool, uh, op hun website gezet. En ik zal je vertellen waarom. Dat is namelijk omdat die hebben natuurlijk aan de afgelopen tijd ook veel plug-in, stekker hybrides geregistreerd. En daarvan is nu toch wel bekend geworden dat een flink deel van die mensen eigenlijk nooit. ...met hun elektrische auto of plug-in hybride, om het zo maar te zeggen... ...aan de stekker gaat, maar die gewoon tanken. Dus die tanken... Uh, dus dan heb je een elektrisch ja, ding en je, je, je stopt hem niet in het stopcontact? Precies. Je, je, je hebt misschien <lacht> zelfs niet eens een stopcontact... ...maar je neemt zo'n... ...ja, ampera, noem ze allemaal maar op, mm hè... -hmm. ...omdat uh, uh, uh, um, je dan 0% bijtelling hebt. Wat is vanwege we de bijtelling? Van, nou weet je wat, ik ga gewoon tanken en dan, uh, dan ben hem, nou, heb ik dubbele bonus. Ja, dat uh, schijnt veelvuldig te gebeuren... En dan krijg je dus wel een probleem, want dan liggen je brandstofkosten zo'n 3, 4, 5 keer hoger dan je van tevoren hebt, uh, hebt bedacht. Ja, dat doet het. Dus dat doet het. Dus uh, nou, ja, verder is er, er, zijn er, er is een hoop klein nieuws. Ik zal nog heel snel even er doorheen gaan, maar we moeten ook nog naar die rij ja ja, ja, ja, ja, kom op. Uh, BMW en Toyota die krijgen steeds, steeds, steeds innigere banden. Um, uh, BMW natuurlijk als, als ja, zeg maar sportwagen, high technology merk. En Toyota, uh, met name vanwege hun uh, een enorme ervaring op uh, ja, zeg maar van groen gebied hè, de hybrides noem maar op. Die gaan samen uh, een sportwagen ontwikkelen. Nou, dat denk maar een beetje aan, een, uh, aan een, ja, een nieuwe Z4, maar dan heel licht gewicht, carbonfiber misschien wel. En Toyota, hybride techniek uh, onder de kap. Kan natuurlijk een interessant uh, ding worden. Maar kan het ook, het kan, weten, uh, Carlo, kan het ook interessant worden voor de mensen in Born? Want uh, daar ging het natuurlijk de hele week hier in Nederland over. Nee nee, nee, nee, nee. Nee, dat nee, niet. Born, Born, als het allemaal doorgaat, hè, er is tot nu toe, Bert, is er... Ja, weet je, er zijn, wat, er zijn wat intentieverklaringen afgegeven. Dat is helemaal nog niet zeker, hoor. Maar Born zou voorzien zijn als productieplaats voor Mini. Mini is natuurlijk ook weer een BMW-dochter... Die zitten in, uh, in Engeland uh, worden die gebouwd. En daar zitten ze helemaal een tax qua, qua productiecapaciteit. Uh, en daar zou eventueel Born een rol kunnen gaan spelen. Maar er hm. is dus nog geen reden hoor om die vlag daaruit te steken. Alleen uh, ja, het lijkt de goede kant op te dank je dankjewel. Vanuit Spanje, we gaan ja. rijden, namelijk. Want ja, zeg je Audi, ja. dan zeg je liesbak. Maar dan hoor je ook bij te zeggen dat het kwalitatief hoogstaand is. En een tikkeltje saai wat betreft het uiterlijk. Je kunt er geen. Zeg maar. maar af en toe produceert dat Zuid-Duitse merk... regelrechte bommen op wielen van die doorgaans redelijk gangbare A3. Eigenlijk een soort golfvariant. Kunt u namelijk ook een RS3 kopen. En Carlo Bransen reed daarmee. Ja, luisteraar. En dan zitten we in deze sportszomeruitzending... toch ineens in de aller, aller allersnelste Audi A3... die er maar te krijgen is. Sterker nog, hij kost met een beetje fantasie drie keer zoveel als de goedkoopste Audi A3. En de kenners weten het allemaal, dan staat er geen A3 meer op de auto... dan staat er RS3 op de kofferklep. Zoals gezegd, een auto van ja, vanaf 70.000 euro. Uh, in dit geval zelfs komt er nog ietsje bij, namelijk 14.000 euro. Dus we hebben het over 84.000 euro. En in oud geld is dat 2 ton in guldes. En dan praten we dus nog steeds over een Audi A3, maar wel eentje met uh, nou een overdosis aan anabole steroïden, zou je kunnen zeggen. Een cilinder turbomotor uh, uh, een, een, uh, van 2,5 liter, een 7 traps automaat, uh, quattro-aandrijving, uh, 340 pk. In 4,5 seconden zit de Audi op 100, en hij stiefelt gewoon doodleuk door naar de 250 kilometer per uur. Want daarop is hij begrensd. Nou, wat valt er zo al op? Buitenkant, een en al spektakel. Vet, koel, cool, gaaf zouden ze bij mij thuis zeggen. Lekker sportief van binnen. Een dik autootje. Zeker als hij nog een beetje in een signaalkleur is gespoten. Zoals onze, nou, ik mag toch wel zeggen kei, een keihard blauwe. Uh, uh, een lakkleur met zilveren spiegelkappen. God weet wat het allemaal extra heeft gekost. Ja, je moet op een of andere manier toch aan die 84.000 euro komen, nietwaar? Nou, het enige wat, uh, wat er een beetje op de auto valt, uh, valt af te dingen... is dat er natuurlijk door die hele dikke motor voorin... erg veel gewicht op de vooras drukt. En dat zorgt weer voor aardig wat onderstuur. Verder is het ja, de ultieme jongensdroom voor heel veel mensen die nu nog in golfreti rijden... in zeertjes in dat spul. Vaak heeft dat een omgekeerd petje op het hoofd. Nou, in dit geval laten we, het er maar, laten we er maar vanuit gaan dat dit de versie is voor de nette mensen. En die hebben dan meteen dus de... Nou ja, laat ik het nog maar even op zijn Duits eindigen. De Uberspitzen sportler unter den compacten. Want je kan van deze Audi A3... Of RS3, zeggen wat je wil. Het is een heel beste auto. Maar voor 84.000 euro met de binnenkant van een Megane Diesel zonder lamp op het dak. Ik vind het koud. Carlo <tog> Brandse in, <tog> in de RS3 van Audi. Jeroen Stomphorst is al ondertussen binnengekomen. Jeroen, wat ben je nou voor foto's aan het maken? Ja. Dat Doe mij maar open. Ja, ja daar ben ik is open. ja, ja Sabine Stark hallo, in de studio, dat moet je vastleggen. Sabine, ja. ja, Sabine ja, Stark in de studio, studio. Ja. Ja, Zometeen bij ons. En vanavond wordt er gevoetbald. Wat, uh, wat gaat het worden? Italië He? Italië gaat winnen. Ja, dat denk ik ook. En dat hoop ik ook. Is voor het eerst in mijn leven dat ik dat hoop. Want? Nee, ik was nooit zo fan van de Italianen, vanwege ja. hun vervelende spel. Het catonacho voetbal is toch ja. hartstikke mooi Vreselijk was dat natuurlijk. Ah, en dat nu is, uh, verrassen is. ze iedereen. En uh, ja. het is gewoon ja, leuk voetbal. En ik gun, het zo, ik gun het ze gewoon. Het zijn, ja, de Spanjaarden vullen <lacht> het al. Nee, minder. Nee, maar het is wel bijzonder. Nu drie keer achter elkaar een finale winnen. Ja. ja, het is wel leuk nee. dat nee, we nee, dat, dat meemaken. Dat is mooi. Dat ja. is toch ook wel mooi. Geschiedenis Maar, maar iedereen heeft wel uh, iets van, nou, we zijn een beetje uitgekeken op uh, die Spanjaarden. Dat vind ik maar ook dat, wel fascinerend. Dat ik, ja, als je veel wint... Op een gegeven moment gaat het tegen je werken, kennelijk. Maar dat hele tiki-taki-voetbal, dat is natuurlijk prachtig. Maar vooral als Barcelona speelt. Want ja, er speelt iemand mee bij Barcelona. Noem, die, ja. die moet gewoon Spanjaard worden, die Messi. Want met Argentinië wint hij ja, nooit. wat. Nou, hij ook, heeft ja. laatst Argentinië persoonlijk naar een... Uh, op het moment ben dat Argentijn bij Spanje gaat spelen, dan is het klaar. Dan word je nooit meer Argentijn. En vanmiddag natuurlijk ook uh, Jeroen de Tour. De ja. Eerste etappe. Ja. Van Luik naar Serring en een paar kolletjes erin. Ik denk dat het een heel leuke rit wordt, meteen al. En finish bergop. Nou ja, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? De eerste zondag van de toer. de bolletjes eruit hangt in de studio, komt er heel mooie bij. Komt erbij? Nou, je zit er tot aan klappen. Dat had niet gewogen. Dat is het antwoord op de quiz. Wij bedanken nog Ralph Bordelier, onze gast. Dit uur met zijn boek Cosmopoliet in Krottenwijk. Net dokter geworden. En ja, wereldburgers moeten we allemaal worden. Gaan we nu een beetje mee beginnen? Goort van Brakkel zo meteen met Jeroen Stomphorst. En wij zijn er volgende week. Tot dan de tour bij de publieke omroep.